Het is wel een gewone zeel, hoor. Ik denk dat die maar in de mand moet. Deze is meer dood Dit is Hessel Wiegman, Zeeënredder. Hij heeft wilde lange haren, een grijze hangsnor en op zijn hoofd een vrolijke rode muts. Hessel loopt een beetje stram. Afgelopen jaar is hij flink ziek geweest. Kanker. Nu hij weer aan de betere hand is, kan hij eindelijk weer doen wat hij het liefst doet. Zieke zeehonden helpen. Ik kan, ik kan er niet tegen om, om een dier te zien die, die eigenlijk in de problemen is gekomen door ons... Die uh, helemaal verstikt raken in, in de visnetten. Nou, dan peuteren we net zolang we die net allemaal eraf hebben. En soms ligt die hele kop halveraf. Dan denk je wel zo, dat dat beest nog lees. Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 5: De Illegale Zeehond. Mijn gezondheid is niet meer van die na dat ik uh, alles kan doen. Dus ik, uh, ik moet een stapje terug doen. Twee, eigenlijk. En dat doet me wel zeer, maar ja, dat is niet anders. Het is nu uh, eind van uh, december. Dus dan krijgen die grijze zeilen die hier uh, krijgen hun jongen. Mark. Mark! Ah, hoer je? Een olievogeltje. Iedereen die een hulpeloos dier ziet, belt Hessel. Zijn eerste zeehond haalde hij alweer vijftig jaar geleden van het strand. Dan ben je een beetje aan het strandjutten. En dan, eh, kom je, dan kom je een zeehond tegen die daar ligt. En dat beest is dan ziek. Dus ga je proberen dat beest te helpen. Toen zijn dochters nog jong waren en hij ze s'nachts bij de disco ophaalde, lag er regelmatig een zeehond op de achterbank. En toen hij nog werkte en zijn eetcafé vol zat met hongerige toeristen, liet hij de dieren voorgaan. De kroketten liggen in het vuurnel, ik moet er vandoor, riep hij dan tegen zijn vrouw. Wij hebben hier wel jonge zeehonden gehad, daar ging ik gewoon mee zwemmen. En ja, Dat vonden ze we ook wel lekker. Ik bleef er gewoon bij. zat er gewoon het idee van, hé, hey, daar gaat mijn moeder op twee benen. Dan nam ik ze weer mee naar huis en dan kregen ze weer eten. Als ze weer groot genoeg waren, was het weer tijd om, uh, om te vertrekken. Dan ging ik weer met ze naar de strand toe en dan liet ik ze weer gaan. Hessel raakt bevriend met Nederlands bekendste zeeonderredder Leni het Hart. Zieke zeehonden vangt hij vanaf nu niet meer professorisch op in zijn schuur... ...maar hij brengt ze naar Leni's opvang in Pieterburen. Het wordt een traditie om de opgeknapte dieren op zijn verjaardag vrij te laten. Dat was ook alweer een, een leuke actie. Zo heb ik het denken, nou, een dikke 4000 die kan duigen uitgekregen. En dat voelde ook heel fijn, heel goed. 40 jaar lang brengt Hessel de zeehonden naar Pieterburen. Maar als Leni in 2013 stopt en de krijgt het beleid verandert... besluit Hessel de zeehonden weer thuis op te vangen. Ik wil er zelf bijwezen om te verzorgen. Dan weet ik wat er gebeurt. Maar dat mocht officieel niet, hè? Ook al is dan bij hem kanker geconstateerd... de zeehonden mogen daar niet te dupe van worden. Stiekem verzorgt Hessel de dieren in zijn schuur. Totdat een boze buurman hem verraadt... Begin 2016 staan er twee inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de stoep om de zeehonden in beslag te nemen. Ik voelde me zo in het zakken toen het gebeurde. Hessel, het jaar voor nog verkozen tot dierenredder van het jaar, moet nu machteloos toekijken hoe zijn zeehonden worden meegenomen. Wij waren aan het schoonmaken en toen kwamen we in één keer met kaartjes omhoog wij zijn van de inspectiedienst en wat u doet meneer, dat is niet goed. De dieren die, uh, die werden gemerkt en dan uh, werden ze naar buiten gedragen in Manden. En ze stonden allemaal met een dubbele olons en werden ze hier op de oprit gezet. In drie graden naar Frisco. Ik denk, daar ben ik nou 45 jaar voor mee bezig. Heb ik ook heb ik meer dan 4.000 zeelanden voor Van Trant gehaald. Tienduizenden olievogels. Allemaal dolfijnen, bruinvissen. Als het levend was, dan probeerde ik dat te helpen. Maar ja, regels. En regels zijn heilig. De inspecteur laat weten dat er in Nederland drie centra zijn aangewezen... waar de zeehonden opgevangen mogen worden. En daar hoort de schuur van Hessel niet bij. Die dieren die hulp nodig hebben, die hebben niks aan regels. Want je zet een beest met dubbele loonsteek natuurlijk niet op een met de Ik denk bij hem wel, zo, welke regels bedoelen jullie nou? Op het moment van de inval wil Hessel de inspecteurs aanvallen. Zo boos is hij. Gelukkig weten zijn vrienden hem tegen te houden. De dagen erna voelt Hessel zich vooral verslagen. Maar hij staat er niet alleen voor. Duizenden steunbetuigingen uit heel het land komen binnen. Oh ja, nou dat was wel erg leuk hoor Bossenbloemen en kaartjes en Dat waren er duizenden Ik heb de hele week taart gegeten Ik heb nooit geweten dat het me zo goed doen zou Er waren heel veel mensen die waren helemaal, ja, helemaal verborgen eigenlijk over dit, uh, dit optreden van onze overheid De steunbetuigingen blijven binnenkomen En een week na de inval komt de gemeente met goed nieuws de vergunning om een zeehondenopvang op de Schelling te openen, is goedgekeurd. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en zeehondestation hessel Wiegman is bijna klaar om geopend te worden. Maar Hessel mag dat niet meer meemaken. In februari 2017 overlijdt hij op 69-jarige leeftijd. Tot op het allerlaatste moment is Hessel tegen doktersadvies in nog dagelijks met zijn zeehonden bezig. Want die waren alles voor hem. Ze zijn me heerlijk eigenwijs. Ze doen precies wat ze zelf willen. En dat ligt mij wel. Dat vind ik heerlijk. Ja, ze lijken een beetje op mijzelf denk ik. Misschien dat dat het is. Ja. <lacht> ja. Ja, dat is ook hè.